Drie uur, René van Brakel met het NRWS-journaal. President Saleh van Jemen is in Saudi-Arabië aangekomen voor een medische behandeling. Hij landt op een militair vliegveld en is naar een kliniek in de hoofdstad Riyadh gebracht. De president raakte vrijdag gewond bij een granaataanval. Het is niet duidelijk hoe ernstig de verwondingen zijn. De deskundigen vermoeden dat Saleh na zijn behandeling niet terugkeert naar Jemen. Het is volgens hen ook af te leiden uit de grote groep naasten van de president die met hem naar Riyadh zijn gekomen. De president is al 33 jaar aan de macht en weigert ondanks hevige protesten op te stappen. Gisteren sloten de regering en de opstandelingen in Jemen een wapenstilstand... na bemiddeling door koning Abdullah van Saudi-Arabië. Volgens de eerste berichten wordt het bestand nageleefd. Het vliegtuig dat twee jaar geleden landde in de Hudson Rivier in New York... is alsnog onderweg naar zijn eindbestemming. Het toestel is vandaag vertrokken en wordt over de weg naar de stad Charlotte in North Carolina gebracht... De Airbus moest in januari 2009, kort na het opstijgen, noodlanding maken nadat er vogels en de motoren waren gekomen. Alle 155 inzittenden overleefden de landing op de Hussen-Rivier. Het vliegtuig wordt in Charlotte tentoongesteld in het Luchtvaartmuseum. De gezagvoerder die het toestel op het water landde, zal volgende week een toespraak houden als het vliegtuig bij het museum aankomt.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 Het weer nog bijna overal droog. Alleen in het zuiden kans op een onweersbui. Overdag eerst droog en wisselend bewolkt. Aan het eind van de middag kans op stevige grondweersbijen. Het wordt 25 graden. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. BNN. Lust. Lust. Zarada Groenhart. Tom, goeienacht. Goeienacht. Tom. We hebben het vannacht over seks, liefde en relatie, uh, relaties tussen de oren. Ja. We hadden het net even over jaloezie en toen dacht jij, ik moet heel even bellen. Met ja, daar moet ik even wel wat over kwijt. Vertel je verhaal. Nou, het uh, punt komt er een beetje neer. Ik heb een uh, tijdlange een relatie gehad met een uh, meid. Echt, in het begin had ik zoiets <lacht> van, wauw, dit is het. En dan op een gegeven moment begin je dingetjes te merken. En dan te merken, euh, nou, ik, ik zit een beetje in het hardrock heavy metal wereldje. En ik speel ook in bandjes. En op een gegeven moment, ja, dan heb je een optreden. En te weinig ruimte in de auto om iedereen mee te nemen. Dus dan ga je er gewoon met de band heen. En je hebt geen seconde rust. Want elk moment komt er een sms'je binnen van: wat ben je aan het doen? Wat ben je aan het doen? Wat ben je aan het doen? En nou, zo is het een tijdje doorgegaan. Een, op een gegeven moment, uh, die meid die is naar een psycholoog toe gegaan omdat ze zichzelf in de weg zat, vooral. Oké. Okay. En waar komt het uiteindelijk op neer? Ja, borderline. Maar goed, die diagnose die kwam even wat later dan wat ik voelde. Misschien ja, niet heel sterk van mij, maar het, het was allemaal zo kleinerig. Ja, ik trok dat niet. Ik uh, heb gezegd van ja, ik vind je hartstikke hartstik aardig, ik vind je hartstikke lief, maar dit gaat me gewoon te ver. Dus ik heb er toen een punt achter gezet Ja. En ja, dan, dan dat komt later, kom je dan achter die diagnose en dan heeft je zoiets van ja, nee, dat klopt wel. Dan snap je het. Ga, laten we even teruggaan naar het begin van die relatie, want je zegt je ontmoet haar en je hebt even gedacht, nou dit is het. Ja. Hoe was die relatie dan in het begin? Ja, je... Dus had zo'n klik Dan vanaf het begin. Uh, zij, zij snapte, maar ik snapte haar, tenminste, dat dacht ik. Maar op, wel, op welke gebieden hadden jullie dezelfde muzieksmaak? Of, of... van alles, dezelfde muziek uh, Smaak in het algemeen, maar ook uh, als het ging om praten over dingen. Gewoon dingen die in mij dwars zaten. Nou, ik hoorde jou van een tijdje terug over een gebroken gezin. Nou, uh, same hier. Mm -hmm. Nou daar kwam zij dan niet uit. Ik bedoel, haar familie die is zo hecht als mij wezen kan. Maar daar kon ik wel heel goed met haar over praten. En dat was dan vooral even een beetje waar die klik zat. Dat, kijk, ik vind praten, vind ik, dat is iets waar ik moeite mee. En bij haar kwam ik wat dat betreft gewoon helemaal los. Dat, dat, uh, dat triggerde zij in jou, dat je je gevoelens kon delen. En, uh, ja. en op een gegeven moment, um, dus dat klinkt eigenlijk, als je het ook nu beschrijft, bijna als een soort perfecte relatie. En toen werd de jaloezie werd ja. belangrijk en steeds belangrijker? Ja, jammer genoeg wel. Hoe begon dat? Het begon eigenlijk heel klein. Dan, dan, dan, dan, dan, dan, gewoon... Kijk, dan ging ik bijvoorbeeld een avondje stappen met vrienden en zij kwam uit een andere plaats als ik. Dus ja, dan heel veel... Uh, natuurlijk ga je dan vaak samen stappen, maar af en toe ga je ook gewoon in je eigen woonplaats, om het zo maar even te zeggen. Dus dan ging zij stappen met vriendinnen en dan ging ik stappen met vrienden en als ik vroeg aan haar zo van, goh, hoe heb je het gehad, dan, ja leuk, maar oké, klaar, geen problemen mee. En op het moment dat dan de vraag andersom ging, dan heb jij het gehad, ja leuk, ja wat heb je gedaan, ja een biertje gedronken met een paar vrienden en een uurtje of twee naar huis gegaan bijvoorbeeld, maar... Toen werd er op een gegeven moment toen kreeg ik een beetje het idee dat ik van, ja, zeg maar van minuut tot minuut een soort van dagboek bij moest halen over wat ik allemaal precies gedaan had. En op het moment dat er ook maar ergens ja bijvoorbeeld gewoon contact met de vriendin van een vriend van me tussen zat, mm -hmm. dat we gewoon even zaten te praten. Dat ik daar echt een, ja, een schriftelijke verklaring en het had van moest afleveren. Jeetje. Ik, terwijl ik met jou praat komt er een reactie binnen op Twitter van ja? uh, Albert Gernand over dit verhaal en hij zegt... Borderline vraagteken gelijk uitmaken. Wordt niks, altijd gezeik en je doet het nooit goed. Dat is de reactie die erop komt op dit gesprek. Daar nou, dat ben ik het? Nee? het niet helemaal mee eens. Nee, daar ben je het niet mee eens. Eerst wil ik uh, van je horen wat het absolute dieptepunt was qua jaloezie. En daarna moet je me vertellen waarom je het niet eens bent met wat er nu op Twitter binnenkomt. Nou, het dieptepunt qua jaloezie was dat ik met uh, mijn beentje een optreden had ergens. En dat zij niet meekom. En... Nou, met een optreden met zo'n beentje, je bent nog een uurtje of vier, ben je eens een keertje thuis, als je mazzel hebt. Nou, we waren wat later, want ja, dan zit je in een zaaltje die tot twee Europa is en het was aan de andere kant van het land. Ik woon nog zelf, dus Hollen. En als je dan uh, een beetje in, uh, nou, zeg maar Zuidwest-Brabant moet spelen, ja, dan duurt dat even voordat je thuis bent. Oké, okay, en toen kwam je thuis en toen? Nou, dan kom je thuis en dan komt de vraag van hoe was het? Nou, dan vertel je even je verhaal. Van ja, het was leuk, het ging lekker. Of nou, in dat geval ging het niet heel lekker, want het was gewoon geen goed optreden. En dan komt de glasharde opmerking van: ik geloof je niet. Volgens mij ben je vreemd gegaan. Wat? nou, nee. Kan aan mij liggen, maar de laatste keer dat ik checken waren er drie mannen en paardenkop en nee. Oké, okay, en zij dacht dat je was voor hem gaan. En toen was dat, wat, wat voor soort gesprek was dit? Was dit een krijzend gesprek met, met asbakken die door de lucht vliegen? Wat moet ik me daarbij voorstellen? Nou, daar komt het wel een beetje neer. Wel echt, wel echt uh, heftig? Heel heftig. Oké, okay. en nu die reactie dan. Want uh, die, uh, Albert Gernan die twittert, nou, borderline uitmaken, altijd gezeik, want je doet het nooit goed. En dan zeg jij... Ook naar dit verhaal, mee. zeg je ja, ik ben het niet mee eens. Waarom niet? Nee. Omdat, kijk, borderline, het is, het is moeilijk. Ik bedoel, dat, dat is iets, dat, dat valt niet te ontkennen. En maar... het zit tussen de oren, het is echt iets. Het zijn gedachtegangen, het zijn gedachtenstromen, toch? Die niet te stoppen zijn. Juist. Maar dat neemt niet weg. Kijk, als je, als je gaat zeggen van iemand met borderline bij voorbaat al aan de kant zetten, dan, dan disqualificeer je ze als mens. Maar hoe doe je het dan? Ik snap, je hebt helemaal gelijk wat je zegt. Iemand is ook meer dan alleen uh, zijn uh, warrige gedachten. Maar hoe leef je dan met iemand met borderline? Hoe doe je dat dan? Hoe heb je daar een relatie mee? Want jou, jou is het niet gelukt, toch? Nee, het is mij niet gelukt. En eerlijk gezegd vind ik dat nog steeds jammer. Want gewoon zonder die borderline was het echt een topmeid geweest. Jeetje. Ik weet toevallig, uh, ik weet wel het een en ander van boordelen, want ik heb ook um, een keer een relatie gehad met iemand waarvan ik in elk geval dacht dat diegene dat had. Um, kan je daarvan genezen? Weet jij dat, Tom? Je kan je erop aanpassen, voor zover ik weet. Je kan je erop aanpassen. Ah. Het, is, het, is, het is iets wat in principe niet te genezen is, maar voor zover ik weet kan je ermee leren omgaan. Mee leren leven. Tom, ik wil je bedanken voor het bellen. Ik ga een plaatje voor je draaien. Dank je. Ik ga een supermooi plaatje voor je draaien van Adele. En ik uh, heb dit plaatje vanmiddag tien keer thuis gedraaid. En de aankondiging de aankondiging van dit plaatje... Want uh, Adele stond op de, de, de Brit Awards. Uh -huh. En, en de, de, de presentator die zei, zo is mooi, die zei... Soms vertelt iemand een verhaal, iemand die je nog nooit ontmoet hebt. En dat verhaal is precies een moment uit je leven... En Adele is iemand die dat keer op keer kan. Als je ooit een gebroken hart hebt gehad... dan gaat zij met haar teksten zo naar de kern van je hart. En, en toen kwam dat optreden en stond ik daar met kippenvel en met traanogen. Want zo iemand ben ik dan ook wel weer. En toen dacht ik, die ga ik vanavond draaien in de show. Tom, ik draai hem voor jou. Someone, someone like you, Adele. Oké, okay, hey, fijne nacht. Fijne nacht.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 Yeah. Oh. oh, wat mooi. Ik wil dit de hele tijd draaien. Adele hoor je met Someone Like You. We gaan nog een keer terug naar Boyd's Bar. Want um, mijn vrienden in Boyd's Bar hadden het al over jaloezie en seks tussen de oren. Maar wat vindt er nou nog meer plaats... aan ervaringen en belevingen tussen de oren? Heel gezellig. Luister maar mee. Boys bar. Boys bar. Soms neem je wel één een trekje van een joint... En dan kan je knetterstone zijn en, ja. soms denk ik, en, dan, en dan, als er dan niet gebeurt, dan ben je opeens ook weer helemaal ja. helder. Ja, want ik kan ook een natural high hebben dat ik helemaal niks op heb, maar dat ik me er helemaal voel alsof ik... Uh... Zoals nu? Ja, oh, ja. <laughs> nee, dit, dit is dan denk ik normaal, maar het kan dus nog veel erger, dat mensen ook echt zeggen van jezus, ben je al begonnen of zo En ik denk nee, ik ben echt gewoon in mijn natural high. Cool. Ja. Maar dan is dat wel zeg maar tussen je oren. ja maar dat is dan zo, als er gewoon goede muziek is en de juiste mensen, dan kan ik me helemaal voelen alsof ik een pil op heb. terwijl ik echt nog niks heb gedaan. Maar ook zeg maar gewoon iemand leuk vinden of verliefd worden of zo, dat, dat kan je ja. ook zelf een beetje voelen. Ja, ik kan toch? echt één dag helemaal zien, ja, hotel de botel op een dude zijn. en dan de volgende dag is het gewoon Denk helemaal klaar. Een, uh, ja. Oh ja, ik ben echt flauw gevallen voor John Bon Jovi. <laughs> wat? Ja, ja ik, kan het helemaal, ik kan nu nog steeds elk liedje helemaal meezingen. En ik had al zijn kalenders en zijn boeken en z'n cd's en dan ging ik s ochtends al om zeven uur stond ik daar al voor de deuren van de kuip ja, en dan rennen naar voren en dan kwam je op en dan viel je flauw en dan moest je weer achteraan beginnen en dan was het ja. klaar. Ja, ja hysterie. Had dus Precies hetzelfde gehad met de, <coughs> de Backstreet Boys. Oh, oh. <laughs> Sht, ik kom uit een dorp, daar kan ik niks aan doen. Nee. Ja, ook inderdaad, flauwvallen, alles schillen. Echt? Ben je flauwgevallen van erg, een concert? Zo zelfs mijn plafond zelfs dat mijn plafond vol zat met posters. Ja. En wie was dan je favoriet? Nicky! Oh, oh nog steeds hoor ik. Ja, ja, erg hè? Ik denk dat het vergelijkbaar is met inderdaad verliefd worden of zo. Want je, ik had ook een heel levendig beeld van hoe die jongen dan in het echt zou zijn bij een... Uh, bij die Backstreet Boys, zeg maar. En hoe dat, wat we allemaal zouden kunnen gaan doen. En dan had ik met vriendinnetjes vriendinnetje ook uh, verhaaltjes schreven we erover en zo. En dat doe je natuurlijk eigenlijk ook... als je in het echt verliefd wordt op een dat, jongen, dan ja. word je ook zo dat in Dat wordt hoofd. toch gevoed? Door televisie, door de ja. muziek? Ja. Ja, goed. En door bijvoorbeeld in, in, in, en je in, bij toch? jongens. Door Facebook-hives, weet ik het Dan wordt het ook behoorlijk ja. gevoed, natuurlijk. Ja, ja jongens hebben toch minder, denk ik, dat Ik heb één voelen. keer echt zo'n hysterie... Terrieze verliefdheid gehad dat ik echt in drie weken tijd 8 kilo afviel, dat ik niet meer kon eten. Och. En dat ik overal de initialen van die jongen zag. Echt overal. Zelfs in je poep. Ja. Ja. <lacht> ja. ja, ik had zijn initialen ook gescheten, inderdaad. Nee, maar echt overal, dat zegt, dat, dat escaleren ook heel maar. 8 <lacht> kilo zei je. 8 kilo, ja. <lacht> ja. Sorry. Ik zou er eens verliefd op hebben moeten worden. <laughs> lust, Lust, Lust, Radio 1. Ja. Elke week krijgen we bij Lust stapels vol met e-mail. En vaak gaan die naar Wil Berghuis, onze vaste seksoloog. Maar soms krijgen we mailtjes van mannen. En dat zijn gewoon mannenvragen die door mannen beantwoord moeten worden. En de man, de alfeman, de oerman van deze show... dat is Tom Gorny van Master Flirt. Goedendacht Tom. Goedenacht Rijda. Ik heb er eentje voor je. Een vraag van René. Ik ja. lees voor. Hoi Sarayda, ik heb een hele rare vraag. En ik vroeg me af of je die vraag voor mij kan stellen aan Tom. Ik ben slechtziend en kan zodoende geen oogcontact maken met dames. Ik kan bijvoorbeeld als ik uitga niet zien of vrouwen naar mij kijken. Heb jij, Tom, misschien tips of tricks over hoe ik een vrouw kan aanspreken of zogezegd versieren met mijn beperking? Alvast bedankt, René. Mooie vraag. Ja. Mooie vraag van René, hele mooie. Mijn visie is het volgende. Ten allereerste kan ik me heel erg goed voorstellen... dat het een extra, extra drempel creëert... als je niet zo goed weet hoe de ander vooraf gaat reageren op jou... en wat het dus extra spannend maakt om een vrouw aan te spreken. Dus het lijkt me nuttig om eerst even heel klein beetje in te gaan... op wat oogcontact eigenlijk is ja, waarom het al niet belangrijk is. En dan gaan we een mooie oplossing zorgen... dat René ongekende masterflirt wordt. Altijd leuk, willen alle mannen. Oké, okay. eerst even oogcontact. Kijk, de vraag of oogcontact belangrijk is, ja en nee... Kijk, als, als, als je ergens bent en een vrouw houdt echt langere tijd uh, jouw, jouw oogcontact vast... dan is het eigenlijk uh, spreekwoordelijk kat en pakkie. Dan uh, moet jij het alleen maar niet verpesten. Daar komt het eigenlijk een beetje op neer. Dan heeft maar... zij de deur open gezet, mag jij hem intrappen. Het is een beetje agressief, maar je begrijpt mijn punt. Precies. Je creëert een kans en aan jou om die kans echt gewoon te grijpen en die sector te verzilveren en die deur in te de trappen enzovoort. Exact. Om die vrouw beter te leren kennen, toch? Ja, om contact te maken, om, om gewoon even, om, om, gewoon samen elkaar te verkennen, op, op de vlakken die er zijn, emotioneel, fysiek enzovoort. Ja, ja. Um, maar René heeft in dit geval dus een ogenwijk, waardoor hij niet zo goed weet of een vrouw hem aankijkt. In die zin hoeft dat niet een belemmering te zijn, hoeft het hem ook niet tegen te houden. Want het oogcontact dat je hebt, al niet in die situaties, is puur. Als je het hebt, dan ben je binnen. Maar als je het niet hebt, zegt het nog eigenlijk helemaal niks. Dus René moet in die zin zijn strategie eigenlijk een beetje aanpakken, uh, veranderen. Wat René moet doen, is niet afwachten tot hij oogcontact heeft. En dat geldt eigenlijk voor elke man. Maar voor René moet het, omdat hij überhaupt oogcontact niet kan zien. Wat René moet uh, zichzelf gaan aanleren, is proactiever te gaan worden. En niet te gaan wachten tot een vrouw naar hem kijkt of hij naar een vrouw kijkt. Nee, moet eigenlijk uh, zijn, zijn modus operandi moet worden als ik in een sociale event ben... waar mensen zijn bij het uitgaan of op feestjes of waar, waar gewoon al dan niet huwbare uh, dames rondlopen. Is meer een, een, een socialere rol aan te gaan. En waarin hij meer met mensen klets, zowel met mannen als met vrouwen. Hij moet ja. meer in de rol schieten van de gangmaker. Exact, exact. Meer, meer, meer initiëren, meer, meer gewoon het contact leggen met mensen, zowel mannen als vrouwen. En op die manier... Als je eenmaal in de interactie al zit, merk je al snel genoeg of de vrouw in kwestie geïnteresseerd is of niet. En de grap is, het mooie is, want in die zin is het een nadeel, maar het wordt ook een voordeel voor hem. Want hij wordt nu gedwongen om sociaal met mensen te gaan kletsen. En juist het sociaal kletsen met mensen is wat een man aantrekkelijk maakt in de omgang. Als hij sociaal uh, een beetje van wanten weet. Precies, want misschien herken je het ook, als je op een feestje bent je ziet een van haar gast... die al even gezellig met die, en dan kletst hij met die, en dan reageert die sociaal op hem... Als je zo'n jongen ziet, denk je hey, dat is een leuke gast. Die praat met iedereen van een leuke fan. Ja, je krijgt wel meteen een soort vrolijk gevoel erbij. Kijk, het kan ook te veel zijn. Het kan ook zo'n brul-aap zijn die populiopjes zit te doen. Maar het is leuk als een man over het algemeen uh, lekker makkelijk is in de omgang. Ik ben ik met je eens, Tom. Als hij op, op als een sociale, relaxte manier gewoon. Een beetje nou, gaan sociaal. Het is niet, niet een beetje oh, en bral en brullen is, maar op een om manier contact met de mensen om hem heen, dat maakt hem aantrekkelijk. En die persoon, die kan René dus zijn. En zijn de oogafwijking dwingt hem eigenlijk in een bepaalde rol te stappen, die hem ook aantrekkelijker zal maken als man. Ik vind het heel mooi dat je van uh, een oogenschijnlijk nadeel een voordeel maakt, maar ik kan me ook voorstellen dat René, die slechtziend is en daar misschien onzeker over is, dat ja. hij dat moeilijk vindt om die stap te gaan zetten, om over die drempel Precies. te gaan. Wat dat heb je voor advies voor René om, om, om die kant van zich zelf dan te ontdekken. Exact, exact. Kijk, we hebben het nu over het einddoel gehad en het einddoel zal in één keer misschien een grote stap kunnen zijn. Dus wat belangrijk voor René is, is dat hij zijn einddoel eigenlijk hij een paar tussenstappen implementeert. Om te beginnen, als, als je het uh, spannend vindt om meteen hele gesprekken aan te knopen met mensen die je nog niet kent, is het makkelijker om gewoon langs iemand heen te lopen, diegene aan te kijken. En of je nou zeker weet of diegene jou wel niet aankijkt, is dit deze niet heel relevant. Gewoon even, hé, het goed, Hey, alles goed? Diegene reageert, ja, mooi, oké, okay, klaar, en je loopt door. Dus gewoon even, even contact maken. Even goed soort een basic groet hebben. En als je zo door, door tijdens het uitgaan... een beetje rondloopt met je vrienden... en, en, en, je, en je groet gewoon... Mensen die bij jou in de buurt staan, als, het, als, het, als het dat je eigen is geworden... zal je merken dat vervolgens automatisch van daaruit al gesprekken gaan voortlopen. En als je eigenlijk daarop bent aangekomen, dan ben je al eigenlijk bijna. Dus ik het merk is ongelooflijk simpel. Ja, ik, je vertelt het heel duidelijk. Ik merk ja. dat producer Angelique en ik toch een beetje giepelig naar je zitten te luisteren. En die giebel zitten erin dat wij denken, het klinkt bijna klinisch. Je moet natuurlijk oppassen dat het geen toneelstukje wordt. Nee, nee het, het, het, het is geen toneelstukje, maar het is iets nieuws leren. Kijk... Als jij uh, net leert autorijden, dan heb je ook een bepaalde stappenplan, links kijken, rechts kijken, weet ik veel, dan zit in het vrij en al die andere fratten. Maar als je eenmaal een tijdje doet, wordt dat je eigen en dan creëer je ook je eigen stijl. En omdat we nu zeg maar in het iets nieuws aanleren zijn, een nieuw gedrag aan leren bij, bij René zijn aangekomen, zal het ook een beetje klinisch zijn, zal het ook een beetje raar zijn voor René om te doen. Maar alles wat je voor het eerst doet en alles wat je voor het eerst leert, is ook gewoon een beetje raar. Dus even door de zure appel heen bijten, door die awkwardness heen en dan mm -hmm. uh, leuke dames gaan moeten zelfs als je slechtziend bent en daar een beetje onzeker over bent. En, en, het belangrijkste eigenlijk overkoepelend is, je hebt niet de bevestiging of, de, of, de, of de, je hebt niet de toestemming van een vrouw nodig om haar aan te spreken. Het hebben van is in die zin maakt het makkelijker, want dat is een signaal dat ze geïnteresseerd is. Maar het feit dat ze geen oogcontact met jou heeft, zegt helemaal niks. Het, in die zin zegt het niks. Als je in een drukke kroeg bent... Dat ze je niet ziet, betekent niet dat ze jou niet zou kunnen mogen. Of dat jij niet de toekomstige vader van haar kinderen zou kunnen worden. Om maar eens wat te noemen. Precies. Dus uh, René hoeft ook niet uh, haar toestemming nodig te hebben om haar aan te gaan spreken. Voor hetzelfde geld is het een fantastische klik, maar heeft ze hem gewoon nog niet gezien. Dus of is ze zelf René. heel verlegen. Kan ook, hè? Ja, of is ze zelf heel verlegen. Of er, er kunnen heel veel factoren zijn waarom ze die oog niet heeft. En als René het überhaupt niet kan zien, wordt hij in die zin gedwongen om meer te initiëren. En een van de beste dingen in versieren van vrouwen, of überhaupt het hebben van leuk contact met steeds meer nieuwe mensen, is dat jij degene bent die initiëert. Tom, klink, klaar, duidelijk verhaal. We gaan jou vaker bellen met vragen, met mannenvragen. Leuk, leuk, met, leuk, Met, heel met leuk. echte mannenvragen. Kom maar op. Goeienacht Tom. Goedenacht. Heb je vragen voor Tom? Een vraag waarvan je denkt, nou dat zit niet zozeer in het gebied van uh, seksualiteit. Van Dat moet even bij de seksoloog worden gedropt. Maar misschien is het wel echt een mannenvraag. Ik ben natuurlijk geen man. Maar ik kan je wel doorverwijzen naar de man van deze show, Tom Gorni. Je mag wel bellen naar mij. Dan zorg ik dat je bij hem terechtkomt. 0800-1121. 0800-1121. Radio 111 Lust. Ik heb een plaatje klaarstaan van een dame die ik ontmoette... toen ik te gast was bij De Wereld Draait Door... om daar uh, ongegeneerd uh, te propageren voor Beyoncé. We gaan later ook nog een nummer draaien van Beyoncé, dus dan klopt dat weer. Maar zij trad daar toen op, Céla soe en... Eigenlijk was ik net als Nico Dijkshoorn, Matthijs van Nieuwkijk... en Bo van Ervedoris op slag verliefd op haar. Omdat ze a, ontzettend goed was... en b, er ook ontzettend mooi en sexy bij stond te dansen. En het klopt helemaal. En ik denk, ja, wordt gewoon een ster, deze dame. Ze komt uit België, ze is 22 jaar. Maar ik voorspel wereldovername voor deze dame. Ceyla Su met Black Part Love.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 Yo, a background It wasn't easy, I know, for sure, but that's no reason to brag, it's in the past, so don't let it go And just be who you are now, and, and who you're supposed to Well, Cause when things don't work out, oh no, you shut yourself up, let it all just stop But that is not the way it works, that is not the way it works mm. Mm. And I know that it's easy, it's easy to hate yourself, you must be a I guess the blame folks to be loved as well Need to be loved as well Radio en tv doe ik ook heel vaak uh, uh, interviews voor bladen. En uh, Céla Soe is echt, echt een artiest waarvan ik denk... ik hoop dat ik haar snel mag interviewen. Ofwel voor radio, ofwel voor tv, ofwel voor een geschreven stuk. Dus Céla Soe, als je luistert, ik ben fan. En ik ben benieuwd naar jou. <laughs> ik wil je interviewen. Goed, maar tot die tijd en ook daarna draai ik gewoon je platen... Ik heb nog een leuk mailtje binnengekregen, dat denk ik even met je delen hoor. We hebben natuurlijk over van alles gehad de afgelopen paar uur. Seks tussen de oren en het zwieberde alle kanten op qua onderwerpen. Maar ik heb een soort samenvattende mail gekregen van Peter. Hoi Seraida, ik heb een gedachte bij de opmerking van Rachid, dat is een eerdere beller. Die zei dat uh, homoseksualiteit en transseksualiteit besmettelijk was. Waren. Ik weet dat de Koran en ook de Bijbel uh, homoseksualiteit als ziekte zien. Maar ik heb zelf ook bij een homo gewoond en ben daardoor geen homo geworden. Ik heb wel wat anders. En dat is dat ik graag dameskleding draag. Zoals nu. Nu draag ik ook dameskleding op het moment dat ik deze mailtik. Dit deed ik ook als kind. En ik deed het met de kleding van mijn moeder. Make-up deed ik ook. Maar of ik echt als vrouw door het leven zou willen gaan, dat weet ik niet. En daarmee refereert Peter aan een gesprek dat we eerder hadden met een um, transseksueel geboren als vrouw... maar die zich thuis voelde... of die zich voelde, die voelde zich een man... en die is dus ook uh, van geslacht veranderd. Dus de reactie van Peter is maar ook... Uh, maar of ik als uh, vrouw door het leven wil gaan, dat weet ik niet. Aan de ene kant van wel, maar aan de andere kant ben ik twee meter. En hoeveel vrouwen zie je nu van twee meter? Groetjes, Peter. Peter, ik adviseer jou even waar, uh, wat ik ook al eerder riep. Ga even naar Transvisie, de website van Transvisie. Want uh, daar heb je veel meer mensen die met dezelfde soort dilemma's lopen. En je kan gewoon lekker op die website en dan lees je daar iets waarvan je denkt... nou, top, geen idee. Of nou, dat geeft me dan een, nieuwe, uh, een nieuw inzicht. Ik ga hem... Ja, oh wat leuk, we hebben nog een mailtje binnengekregen. Oh, ik ga er meteen even bellen, we hebben een liefdesplaatje klaarstaan. Vet. Liefde. Relaties en seks. en seks. Radio 1. Lust. Het is uh, tijd voor het moment dat we hier uh, stiekem op de redactie... Musica del Amor noemen. Nou ja, eigenlijk noem ik alleen uh, de liefdesplaat zo. En, en knikken uh, de producers dan altijd een beetje van... ja, leuk hoor, met je Spaans. Maar uh, daar is het dus wel tijd voor. Het is tijd voor de liefdesplaat. De plaat die je kan opdragen... Aan een persoon waar je veel van houdt. Of de plaat waarmee je een liefdevol en soms ook een lustig moment kan en mag herdenken. Ik heb Astrid. Astrid, goedenacht. Goedenacht. Hoe gaat het? Het gaat uh, heel lekker met mij. Hoe gaat het met jou, Astrid? Ja, lekker, lekker, lekker. Een Beetje slaperig, maar ik, uh, ik ben er klaar voor. Je bent er klaar voor, lief dat je het vroeger ja. trouwens zoet ging. Astrid, jij hebt een fantastisch mooie plaat. Maar daar hoort ook een fantastisch mooi verhaal bij. Dat klopt. Um, het nummer dat, ik, uh, straks, uh, dat jullie straks zullen horen krijgen heet The Truth van India and Ja. En um, toen ik dat nummer hoorde, was ik net eigenlijk verliefd. En toen dacht ik, dit nummer was speciaal, ja, is speciaal gemaakt gewoon voor de persoon op wie ik verliefd ben. Of, ja, en of, het ja. nummer betekent The Truth, betekent de waarheid. Waarom ja, moest klopt. je zo uh, aan je nieuwe geliefde denken toen je het hoorde? Um, dat was ongeveer vier jaar geleden. En... Um, nou, ze vertelt over een man um, die, um, ja, die ze heeft leren kennen. En hij is echt gewoon alles. Hij betekent alles voor haar. Al is hij, als hij slecht bezig, dan betekent hij nog steeds de wereld voor haar. En hij laat haar lachen met alle domme dingen die ze doet. En ze houdt van de manier waarop hij zijn moeder behandelt. En dat precies datzelfde heb ik ook gewoon met mijn vriend. Alles wat hij doet is eigenlijk geweldig en goed en oké. Okay. Ja. En hij kan eigenlijk niks verkeerds doen. Wat heerlijk. Nee, hoort klopt. wel echt bij de verliefde fase dat hoor. Ja, klopt. Maar het is nog steeds zo. En ik ben eigenlijk ja, soms nog een beetje verliefd. En soms is het gewoon houden van. En het is al vier jaar later. Nog steeds verliefd. En ja. Wat geweldig. Ja. Daar droom ik van. Dat wil ik. <laughs> Heb je wel eens tegen hem gezegd dat dit jullie nummer is? Ja, mijn nummer dan. Voor hem. Ja, en dat weet hij ook gewoon. Ja, ja, hij weet het. En dan wil ik jou het podium geven... De spreekwoordelijke okay. microfoon. En dan mag je hem aankondigen voor die grootste liefde van je leven. Okay. Deze is speciaal voor Randy. Uh, the Truth van India Arie. Ik ga voor je draaien. Dankjewel. Dankjewel. Goeienacht. Goeienacht. Let me tell you why I love him. Cause he is the truth. Said he is so real. And I love the way that he makes me feel. If I am a reflection of him Then I must be fly, fly Because it's light fly, It shines so bright, bright. I would lie. No. I remember the very first day That I saw, I saw him I found myself immediately Intrigued by Intrigued by It's almost like I knew this man From another life Like back then maybe I was his husband Maybe he was my wife And here the things I don't like about him are fine with me Cause it's not hard for me to understand him Cause he's so much like me And so like It it's truly my pleasure to share his company And I know that it's God's gift to breathe The yeah, air he breathes Oh, it's true, said he is so real And I love the way that he makes me feel If I am a reflection of him Then I must be fly lie, Because it's light lie, It shines so bright lie, I wouldn't lie How can the same man And every lesson, and I'm glad that I know him at all. Oh, my true, Said he is so weak. And I love the way that he makes me feel. And if I am a reflection of him, then I must be blind. Because his light it shines so bright. No, I love the way he speaks the way he thinks, I love the way that he treats his mama I love that gap in between his teeth I love him in every way that a woman can love a man from personal to universal but most of all it's unconditional you know what I'm talking about Ain't no substitute for the truth Either it is or it isn't You is see the truth, truth and, and needs no proof. proof Either it is or it isn't And is you the know the truth by the way it feels oh. And if I am a reflection of him Then I must be fly, fly. Because he is, fly. yes he is Rise. I wonder does he know is dan de rest? Voelt ze zich onzeker? Hoe red ik mijn relatie? Waarom komt hij niet klaar? Wil ze wel met me trouwen? Zit ik nu in een slur? slur? Wil weet het. Elke week in Lust krijg ik um, hordes mailtjes binnen met vragen waar ik niet direct een antwoord op kan geven. En gelukkig hoef ik dat ook niet. Want speciaal voor die vragen hebben wij onze eigen huissexologe Wil Berghuis. Wil, goedenacht. Wil, Ik heb er een vraag bij zitten deze week mm -hmm. en ik denk dat dat heel herkenbaar is voor heel veel vrouwen die een kind hebben gekregen. Zelf heb ik nooit kinderen gekregen, dus ik weet niet, maar ik, uh, ik lees hem hier voor en dan hoor ik het van jou. Mm -hmm. uh, beste Wil van Kim, uh, ik voel me een beetje genegeerd, maar ik ben blij dat ik jou kan mailen met mijn vraag via lust. Ik ben namelijk bevallen en seks met mijn man was na de geboorte niet mogelijk, maar nu is het 3,5 maand later en ik kan nog steeds niet normaal seks hebben. Ook het klaarkomen is vrij pijnlijk en gevoelig. Voor de bevalling heb ik hier nog nooit last van gehad. Hebben meerdere vrouwen hier last van? Want ik ben ingeknipt, maar volgens de verloskundige is het allemaal goed geheeld. Maar het litteken blijft wel vrij strak aanvoelen. Is het raar dat ik hier last van heb? En hoe lang blijft dit nog aanhouden? En, de belangrijkste vraag, gaat het over? Groetjes, Kim. Het, het ja. zijn een bom aan vragen eigenlijk, hè? Ja, dat, uh, dat is ook zo, maar ik, ik begrijp wel dat ze er heel erg uh, mee zit. Want het is, er verandert zoveel in je leven als je een kind krijgt. En uh, dan hoop je toch echt wel dat seks een beetje hetzelfde blijft. Maar <laughs> ook, ook dat is helaas niet zo. Er verandert ook wel het een en ander. Zeker kort na de bevalling. Oh, nou, als, ja, als ik uh, kinderverhaal zo hoor, dan denk ik dat het herkenbaar is voor, voor alle vrouwen die, uh, die bevallen zijn. Ook ik ben daar een van. Eh, en het uh, hangt ook een beetje af van, van de soort bevalling die je gehad hebt. Maar mijn eerste is bijvoorbeeld met een tang en een vacuüm en, en nou ja, knip, knip, knip alle kanten op. Oh, jongens. Ja, dus ja, En ik ben er toch nog goed uitgekomen. Dus Kim, echt, dat gaat alweer over, dat komt alweer goed, maar het heeft wel even tijd nodig. En uh, het is nu, zei ze, drieënhalve maand later. Dat is nog relatief kort. Ik weet niet precies hoe de geboorte, of dat ook met een tang of met een vacuüm, maar dat zou best kunnen. Uh, dus toch een hele aanslag daar op dat uh, vaginale gebied en um, zij zegt dan van ja ik kan niet normaal seks hebben en normaal seks dan zal ze gemeenschap waarschijnlijk hè, dat mm -hmm. die penis nog niet die vagina in kan of dat dat niet prettig voelt. Maar wat, leg mij eens uit Wil, want ik ben mm -hmm. natuurlijk um, nog nooit bevallen. Nou, dat gaat hem wel komen toch? Uiteindelijk, uh, dat <laughs> hoop je natuurlijk wel, maar um, wa wat los van dat het daar natuurlijk um, beurs is of gevoelig, waarom ja. kan je geen gewone gemeenschap hebben? Nou, een gemeenschap kun je wel hebben... maar daar heb je even tijd voor nodig... voordat het weer prettig voelt. Kijk, je, je vagina is natuurlijk... Uh, daar is het kind uitgegaan. En zeker ook bij het geval van Kim... als daar nog hechtingen en alles uh, uh, ook, ook zitten. Ja, dat, het is gewoon een wond. Dat moet helen. En uh, die vagina die, die kan wel wat hebben... Maar uh, die huid daaromheen, die gehecht is, ja, die is natuurlijk veel gevoeliger, dat moeten we wel even herstellen. Plus, uh, seks zit natuurlijk ook een heel groot gedeelte tussen je oren. En uh, uh, heeft ook te maken met alle veranderingen die er in je omgeving hebben plaatsgevonden. Nou, en de, ja, het feit dat je moeder wordt, en waarschijnlijk is dit voor haar de eerste keer, mm -hmm. uh, is zo'n psychische en, en sociale aardschok. Dat, dat moet je ook niet vergeten. Dus het zou best kunnen, dat weet ik niet, maar dat zou ze voor zichzelf eens na moeten gaan. van Hoe vrij is ze dan? Op wat voor moment? Is ze wel goed ontspannen? Kan ze zich een beetje overgeven? Kan ze weer genieten? Want ja, je kind is erbij gekomen en dat, dat betekent dat je toch ook moeder bent. Ik kan best voorstellen als zij aan het vrijen is en de kindje huilt, dat ze zich heel moeilijk kan ontspannen. Ja, ja, en, uh... omdat die verantwoordelijkheid, die bakverantwoordelijkheid, ja, die, ja. Uh, die er natuurlijk uh, ook ontstaat bij de geboorte van een kind. Ja. Vinden, vinden jonge moeders dat moeilijk om dat los te laten? Ja, heel moeilijk, heel moeilijk. He, dus voor heel veel jonge moeders is dit heel herkenbaar in de zin van uh, lichamelijke problemen. Het vaginale gebied moet zich gewoon eerst goed herstellen. Maar ook uh, met name psychisch en sociaal ben je ook na een bevalling uh, zit je heel anders in je vel. En dat heeft even tijd nodig voordat je weer lekker kan genieten van het vrije. Voordat je weer echt minnares kan zijn in plaats van moeder. En zij, heeft... zegt, uh, zij zegt 3,5 maand ja, dat is kort hoor. Dat is ja. kort. Wat, wat is gangbaar om uh, weer een ja. beetje terug te komen? Ik hanteer altijd als regel van je hebt negen maanden nodig om je voor te bereiden op het moederschap. En je hebt ook negen maanden nodig hè, om weer een beetje uh, in je eigen lijf te komen. Dus uh, negen maanden onzwangeren noem ik dat Negen maanden onzwangeren. Ja. En uh, nou, het, het, het, het gewone vrije, dus um, mm -hmm. um, gewone gemeenschap is dan misschien minder mogelijk. Zijn er alternatieven? Want je wil natuurlijk wel, of ik denk, ik kan me voorstellen dat ze wel intiem wil zijn met haar man... of ja, tuurlijk. Nou, ik denk dat het gewone vrije ook wel kan. Gemeenschap kan ook wel, maar je moet wel uh, heel erg uh, goed uh, rekening houden met het feit dat je ontspannen moet zijn, hè, dat je goed opgewonden bent, dat je lekker kunt genieten, hè, dat je uh, echt samen bent. Ja, en dat staat heel erg onder druk uh, als je net een baby hebt gehad. Wie weet geeft ze nog borstvoeding. He, dan ben je ook gewoon heel erg moe. Nou, en als vrouwen heel erg moe zijn, ja, dan lukt het gewoon veel moeilijker om goed opgewonden te raken. En oh. als je dan gemeenschap gaat hebben, dan doet het pijn. He, dus het zou best kunnen dat het daar ook mee te maken heeft. Moet ook een beetje de juiste omstandigheden creëren. Ja, absoluut. Dan moet je echt na de geboorte van een kindje, moet je daar veel meer je best voor doen. Want dat kind is erbij gekomen. Ja. Wil, wat fijn dat ik jou kon bellen. Nou, wat heerlijk. Ik hoop echt dat Kim hier wat van heeft.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 Inderdaad, ooit hoop ik, wanneer ik trouw... dat zij uh, um, liedjes voor mij gaat zingen op mijn bruiloft... en dat ik dan samen met mijn verkering zo, dan mijn man. dat we dan Ik dan met tranen in mijn ogen... en mijn, mijn, mijn man dan met, licht, met een licht geïrriteerde blik... naar het podium staar waar Beyoncé uh, um, een liedje zingt... waarmee ze onze eeuwige liefde zal bezegelen. Halo hoorde je. Het is tijd voor liefde. Het is tijd voor liefde in lust. En... Uh, als je aan liefde denkt, denk je aan onze liefdesgoeroe, dat is Joris. En elke week gaat hij op zoek naar een mooi liefdesverhaal. En elke week vindt hij er een. En dat liefdesverhaal, dat deel ik dan weer met jou, Joris en de liefde. Als ik zeg liefde, waar denk je dan aan? Ja, dan denk ik meteen aan mijn vriendje. Ja, wie is dat? Justin, hij. Echt, uh, ja, ik heb ik een jaar geleden ontmoet en uh, nou, ik, ik kan me niet voorstellen dat er iemand op de wereld rondloopt die meer bij me past dan hij. Het is dus echt, uh, oh ik krijg er helemaal warm van als ik erover praat, ja. nu nog. Maar hoe komt dat? Um, ja, ik denk, ja, ik, eigenlijk weet ik het niet. Het ligt aan, ik denk alles alles wat hij heeft is wat ik zoek in een man. Ik had echt, daarvoor eigenlijk, ben ik nooit echt verliefd geweest op een jongen, moet ik heel eerlijk zeggen. Ik was op een gegeven moment van, nou, val ik eigenlijk wel uh, op mannen. Doe zo... je een potje? Ja, dat begon ik me bijna te denken, ja, eigenlijk wel. En uh, ja, toen ik hem ontmoette, toen was het eigenlijk gewoon meteen gewoon duidelijk dat het niet zo was. Ja, en het is echt, nou ja, ik, ik wil nooit meer iemand anders. <laughs> Wat ik echt denk het allerbelangrijkste vind aan hem is dat hij heeft echt humor heeft. Ik kan zo met hem lachen. We lachen eigenlijk, er is echt geen dag dat ik niet lach met hem. Het is gewoon echt ja, fantastisch gewoon en, uh, nou, het is ook gewoon een lekker ding. Ja? Echt een lekker ding. En... Je wilde elke dag wel even inkruipen. <laughs> ja, absoluut. Ja, ja echt. Ja, ik kijk ook echt om me heen en dan zie ik zoveel mensen die bij elkaar zijn... dat ik denk van ja, die passen eigenlijk helemaal niet bij elkaar. En dat zag ik daarvoor niet. Toen dacht ik altijd van, oh ja, die heeft wel een relatie. Die heeft ook een relatie, weet je wel. Niet dat ik daar echt op zoek was of zo, dat ook niet. Maar nu weet ik wel gewoon... Wat, wat, wat kan. En dat het, dat het dus wel mogelijk is om de waarheid te vinden. Ik geloof er nooit echt in. Maar heb je ervoor ook wel eens een keer een, een liefde gehad dan? Ja, gewoon een goede band, weet je wel. Dat je, ik heb wel relaties altijd gehad hoor, eigenlijk. Ja. Toch wel. Wel teleurstellend. Ja, nou niet echt teleurstellend, maar gewoon dat ik altijd dacht van, nou, dit is het toch niet of zo, weet je wel. Gewoon, dit is het niet en hier zal ik nooit de rest van mijn leven bij samen zijn. En ik dacht dat van, nou, ik word waarschijnlijk echt zo'n zo mannenverslinder die, uh, die op de dertigste denkt van, nou ja, dit, ik uh, blijf lekker vrijgezel. Maar dat is echt niet, daar nou, denk ik dat ik, echt, uh, dat ik echt oud ga worden met hem. Wat ga je allemaal met hem doen? We gaan over een paar maanden gaan we op wereldreis. we oh, gaan op wereldreis? Ja, ja we, we hebben gespaard een jaar lang. Dus dan lekker weg en uh, lekker alles pakken. Zuid-Amerika, Afrika, Indonesië. En eigenlijk het liefst zo lang mogelijk in Indonesië blijven, want dat is zo fijn. Ik hou zo van Indonesië en de mensen daar. En uh, ja, dat vind ik echt een fantastische plek op aarde. Dat is echt, uh... zie je dat ook wel een beetje als een, een ultieme test nog even? Nee, ik denk dat we er alleen maar sterker uitkomen eigenlijk. Heeft hij dat ook? Uh, denk, ja, zeker weten. Ja, ik ja, ja, ja, ja, ja, denk, denk nu, ho, ho, ho, ja, je dacht even. Ja. Ja, we wonen nu samen eigenlijk, want hij heeft een huis in Bergen aan zee. Ja. Maar ik, ik werk heel vaak in Amsterdam en ik heb een kamerstudentenkamer in Amsterdam. Maar we wonen eigenlijk samen op mijn kamer. Dus dat is eigenlijk al de ultieme test. Want hij is bijna altijd bij mij. Eigenlijk woont hij bij mij op die kamer. Ja, het klinkt heel verschrikkelijk, maar we hebben het zo gezellig samen. En misschien is dat, veel mensen zeggen van ja, jullie zitten misschien wel iets te veel op elkaar's lip. Die zeggen ook weer van, ja, dat past ook gewoon bij jullie. Jullie zijn gewoon een team, zeg maar. Ja, dat is heel gek, maar... Uh... Wat zeggen vriendinnen dan? Mijn vriendinnen vinden het alleen maar gezellig als hij er is. Jus is eigenlijk net een clown, weet je, want het is altijd gezellig als hij er is. Het is altijd lachen en uh, hij houdt van feestjes. We houden allemaal van dezelfde feestjes, mijn vriendinnen en hij ook. En uh, zijn vrienden zijn ook echt mijn beste vrienden geworden. Ja, het klinkt echt een beetje zo, ja, ongeloofwaardig, maar ik zeg echt zo. Geloof. Dat is ook eigenlijk, vanaf het moment dat ik hem ontmoet, lag ik eigenlijk iedere dag gewoon. Daarvoor was ik nog wel eens cranky hoor. Moet ik wel heel erg. Ja, het ja, moet best wel vervelend zijn. Ik ja. ja. ben je helemaal kwijt? Ja. Nou, ik ben wel in ieder geval heel gelukkig. Dat dus is wel fijn. Ja. Lucht. Radio 1. Sarayra Groenhardt. Ou, je keert om Sampa. Sampa, tot de Maracatu? je Is de samba, is de samba, die mist Maracatu. Is maar je pet Luc, ik wist niet dat jij de samba zo goed danst. Ja, als ik uh, even mijn best doe, dan... Uh, er zijn zoveel, de, zoveel geheime voren. dingen. <laughs> Sergio Mendes hoorde Masjik Leuk. Je ging goed, hoor. Ja, ja ik... Uh, ik uh. Vind jij deze versie leuker of die versie met de blackout piece? Nee, ik vind deze. deze. Ja, ja ik ben, wat dat betreft, ik ben natuurlijk niet zo heel traditioneel met niets. Maar dan wel weer met dit soort muziek. Ja, dan moet je gewoon vanaf blijven. Ja, nou ja... Nou, dat ook weer niet. Maar ik vind, het moet, wel een, het moet wel een toevoeging zijn. Of er moet wel dan iets in zo'n plaats zitten waarvan je denkt... Jee, joh, wat een goed idee. Zoals bijvoorbeeld Jennifer Lopez. Die, die, uh, die het Lambada, het de Lambada liedje. Ja. De het Lambada liedje. remake. Dat is wel erg. Maar in een soort dance ding met, met Pitbull. Een uh, rapper uit Miami. <laughs> ja... ja. Nee, nee. Nee. Had die niet, dat dat vond ik. Nee, dat vind ik ook wel vind ik echt, nee. Moet jij niet gewoon altijd uh, dat je, uh, daar wil ik wel wat zin tijd voor vrijmaken, maar dat je mij elke week één liedje laat horen. Wat jij dan heel tof vindt. Zeg maar, maar dan zo'n uh, uit, uit de, de salsa uh, swinghoek, zeg maar. Oké, okay. het is natuurlijk geen swingmuziek, maar meer salsa muziek. Hè? Zoals dat Caribische een... muziek. Caribische muziek. Waar jij dan een beetje in zit. Ik zit daar dus helemaal niet in. Maar ik vind het wel leuk als jij dan. Als jij dan dat je gewoon altijd eentje laat even laten horen. Nou, dat vind ik hartstikke goed. De lijk, ja. Maar de volgende vraag is dan meteen. En je weet dat hier webcams hangen. Mm -hmm. Als we dan dat nummertje draaien. <laughs> dan, dan in mijn fantasiewereld zou ik het leuk vinden om jou dan elke week een salsa pasje te leren. Dat is goed. Elke dag, elke keer een lesje. Ik heb nu slippers aan, dus nu kan ik niet meer. Oh, jammer. Oh, jammer. En een korte broek. Dat kan ja. natuurlijk ook niet ja. dan, Nee, dat kan ook niet. Dan moet je wel, moet je wel voor gekleed zijn als je salsa gaat <laughs> doen. Dan ga je natuurlijk niet in je korte broek en, uh, en, ja. en, en, en dat doe je natuurlijk. Een beetje niet. Ja. Nee. Maar van de volgende week vind ik al een goed idee. Vind ik een supergoed idee nou, ook. Maar deze. Hey, um, in mijn show hebben we het vannacht gehad over uh, seks, liefde en de relaties tussen de oren. Mm -hmm. Wat er allemaal tussen de oren speelt. En er komt echt van alles is er voorbij gekomen. Maar ook jaloezie en bindingsangst. Ja. En nu wil jij zeker van mij weten of ik daar last van heb? Nou ja, ik vraag me af. Jaloezie heeft denk ik iedereen wel een beetje. Toch? Nou, ja. ja je hebt natuurlijk altijd wel een beetje last van jaloezie. Maar ik moet eerlijk zeggen... En ik had het er vandaag nog over met, uh, met mijn vriendin toevallig. Want we vorige week, of die week daarvoor, hadden we het over... Uh, Vreemdgaan en wanneer je dan... Zeg maar, wanneer je dan dus wanneer, het, wanneer het een breekpunt zou zijn. Want er stond namelijk een, uh, er stond een interview in een blad met ik geloof, de ex-vrouw van Rob Kamphuis. Ik hoop, niet dat dat, ik hoop niet dat ik me vergis, want dat zou een <lacht> beetje lullig zijn. Maar die, die zijn op een gegeven moment uit elkaar gegroeid. En uh, uh, ook omdat ze, nou, ze waren gewoon een beetje het vertrouwen in elkaar verloren. Omdat de een verlies van scholen op een ander. En uh, dus toen hadden we het daar ook een beetje over. En uh, toen hadden we het daarna ook nog heel, ook, ook nog heel even over jaloezie. En toen uh, kwamen we wel tot de conclusie dat ik toch wel iets minder... Zeg maar, ik ben niet zo heel jaloers aangelegd. En dat vond zij ook wel een beetje vervelend. Omdat ze ook wel eens zoiets van... Ja, mag ik wel een beetje jaloers zijn uh, uh, als, uh, als man zijn. Ja, ja, ja omdat, het ook, uh, omdat het toch ook uh, anders, het ego streelt. Ja, anders lijkt je ook zo onverschillig altijd. Hè? Als je denkt van, als je nooit jaloers bent... Dan denk je van, ja, nou ja, dan... Maakt het dan maar uit. Ja, nou ja... Toevallig, toevallig ik zit naar je te luisteren... en in, op, papier, op papier is het prettig als niemand jaloers is. In het echt is het, is het inderdaad minder prettig. Want, goh, vind je het dan helemaal niet belangrijk... dat, dat een andere man aan mijn kleine teentje wil likken... omdat hij mij adoreert. Ja. Maar ik heb ook een keer een relatie gehad... met iemand die vreselijk jaloers was. Ja, dat is ook niks. Ik word ook meteen weer vermoeid als ik daaraan denk. <laughs> maar ook jaloers over dingen dat ik dacht... Nou. Stom is dat, hè? Nou zeg, jongeman, hm. doe eens rustig. <laughs> hey. ja, daar, daar gaat mijn tante S aan, hoor. Dat, dat, dat, yeah. dat, uh, dus, uh, maar, maar je bent dus niet zo jaloers En bindingsangst. Daar heb ik ook niet zoveel last van, denk ik. Maar dat, ja, dat, dat kan me van mezelf niet zo heel erg zeggen. Ik denk het niet, want uh, ik ben echt na vijf maanden gaan samenwonen. Ah, okay. Dus volgens mij denk ik van ja... <lacht> maar was dat omdat, want dat is vaak in Amsterdam en het gewoon, was dat omdat een van de twee het huis uit moest en omdat het te duur was <lacht> om opnieuw te gaan huren <lacht> alleen? Dat had er wel een beetje mee te maken, want <lacht> uh, we, we kwamen allebei het volle En toen uh, gingen we hier werken in de buurt en toen dachten we van nou, gaan we hier ergens wonen? En toen, nou van één kwam het andere en bam, toen wonen we ineens samen. En nu is het vijf jaar later hè? Ja, precies. Dat is toch goed gekomen. Ah, gaat het altijd. Je wil gewoon je best doen. Ja, uh, ik blijf even hangen, want ik wil wel weten waar jij het over gaat hebben straks. Ja, dat is goed. Dat ga ik straks verklappen naar het nieuws. Radio 1, 1, 1, lust. E Radio